Nou, de politie wil uh, ja, de bewoners van Goorlen een beetje uitdagen... ...om te vragen van waar ze nou in Goorlen en Riel uh, wat meer boa's en wat meer uh, agenten op straat uh, zien. Uh, ik heb daarna de telefoon, de wijkagent van Goorlen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is de reden voor deze actie? Nou, wij reageren vaak op meldingen die uh, door burgers gedaan worden. Uh, meldingen die afrok uh, uh, politie inzetten... Uh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 Zijn wij met een hoeveelheid politieagenten aanwezig in Corona. En aan de voorkant wordt dus gevraagd waar willen jullie ze inzet. En het mooie aan deze actie is dat we het ook gelijk terug kunnen koppelen, want het resultaat is geweest. Ja, inderdaad. Want jullie gaan het via Facebook doen. Hè? Mensen kunnen via Facebook een bericht achterlaten. En jullie gaan dan kijken of dat mogelijk is. En uh, ja, stel dat mensen bijvoorbeeld doorgeven, hè, ik noem maar even wat, dat er in het centrum van Goerle, uh, ja toch wat meer agenten moeten komen. Gaan jullie dan eerst de situatie bekijken en dan pas beslissen voor meer agenten? Of komen die er dan sowieso, als dat het natuurlijk een vraag van de bewoners is? Ja, nee, nee, dat, dat is natuurlijk iets wat we altijd moeten bekijken. Uh, als er een signaal binnenkomt, gaan we er sowieso mee aan de slag. Het signaal wordt bekeken en wordt ook met onze partners besproken. We zijn ook niet alleen in deze... De gemeente zal ook zeker een, een, een mening daarover geven, maar als de burger extra inzet ergens wilt, dan gaan wij kijken naar nou, waar komt dat vandaan, waarom leeft het en wat kunnen we daaraan doen. Ja, inderdaad. Laatste vraag. Ook de boa's doen mee, hè? en ook de boswachters heb ik vernomen. Klopt. Ja, wat, wat moeten de boswachters in het centrum doen bijvoorbeeld? Ze hebben daar weinig uh, ja, te halen denk ik. Ja, die zullen, ook, die zullen ook niet in het centrum actief zijn. Gemeente Goorle en Riel heeft ook best wel wat buitengebied. Ja. En in dat buitengebied moet ook gewoon gehandhaafd worden. En zien toch de laatste tijd dat er we best wel wat uh, uh, feiten zich afspelen in het buitengebied. Mm -hmm. uh, illegale kosters, noem even iets. Ja. Illegaal uh, uh, jagers. Ja, dumpen van afval bijvoorbeeld. Exact, exact. Ja. En uh, daar, daar willen we ook zeker aandacht aan besteden. Oké, okay, nou goed. Waar moeten mensen heen surfen of, uh, ja, om, om hun uh, klacht te doen? Of waar kunnen mensen naartoe gaan om het eventjes uh, te melden? Nou, Het handigste is inderdaad uh, wat u al zojuist zei uh, via Facebook. Dat is uh, politieteam Politie Politieteam Leidal heeft zijn eigen Facebookpagina en daar valt Goorle onder. Uh, daar wordt gepost over uh, wat de actie gaat inhouden en wat de resultaten daarvan zullen zijn. We hebben ook Twitter en Twitter is te bereiken op uh, wijkagenten Goorle en Giel.